Groeten terug, drie uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Groningen en Drenthe neemt de kans op gladheid af. Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer voor die provincies ingetrokken. Voor Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg blijft de waarschuwing van kracht. De IJssel trekt langzaam naar het zuiden. In Limburg kan het tot in de ochtend glad blijven. Ook in andere provincies kan het verkeer nog last hebben van gladheid en mist. Alleen voor Zuid-Holland en Zeeland gelden geen waarschuwingen.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 Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Drie uur geweest. Twee minuten over drie om precies te zijn. En je luistert naar Radio 1... Het programma dat draait om de vragen en de antwoorden en dus om jou. Want we zijn op zoek naar jouw vragen. Waar loop jij mee rond en welke vraag wil je voorleggen aan de Radio 1-luisteraar? Grijp je kans, bel nu naar 0800-1121 mailen kan ook naar nachtsuster.apenstaatjeomroepmax.nl. en je bent ook van harte welkom om mee te praten op de chat. Een deel van de chatter zit in de studio vannacht, wat heel gezellig is, dus uh, Beer, Barb en uh, Jos, die hoor je of die lees je live vanuit Hilversum maar je bent van harte welkom om je aan te sluiten en dat doe je door te surfen naar nachtzuster.net, dan klik je de chat aan en dan kun je meepraten met de mensen die zich uh, daar bevinden. Maar het makkelijkste is altijd als je even belt, vooral met vragen en antwoorden, want dan kunnen we je ook op de radio horen. 0800 1121. En de vragen die nog openstaan zijn: um, hoe remt een vogel als die een vogelhuisje binnenvliegt? En hoe vaak komt het voor dat er 53 weken in een jaar zitten? De vraag over het gestolen koper en ijzer en andere dingen lijkt mij volledig beantwoord. En al dat stelen brengt me nog wel even op het draaien van de volgende plaat. Bonnie Riot en Run Like a Thief. Well, it was all right at midnight And you fell out of tree. So I made you warm and stoked the dying fire When it all came down this morning You were lying next to me How sweet the wine of desire Where this Het was dat. Er wordt trouwens helemaal niet gebeld over het vogeltje. En ik denk, ik weet zeker dat de duivenmelkers zijn die uh, luisteren. Die weten natuurlijk ook hoe een vogel remt als hij een uh, vogelhuisje invliegt. Ik vond een goede vraag van Bas hoor. Als je van die vogelhuisjes ziet met zo'n klein gaatje en dan komt er zo'n koolmeesje aan en die duikt dat gaatje in. Ja, hoe remt hij dan? De, hoe doet hij dat? Hoe regelt hij dat? Nou, 0800 1121 als je verstand hebt van vogeltjes. Douwe, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Hallo, Astrid. Waar belde je over, Douwe? Uh, ik belde over... Uh, ik ga zondag uh, vliegen naar Engeland. Ja. En ik, ik vind het doodeng. En ik dacht, misschien zijn er wel mensen die uh, tips kunnen geven... om een beetje relaxed in het vliegtuig uh, te kunnen zitten. En waarom vind je het doodeng? Ja, om uh, opgesloten te zitten, denk ah, okay. ik. Ja. Ja. Ja, het is met de de vliegangst kan uit allerlei dingen voortkomen. Het kan zijn dat je het vervelend vindt dat je niet zelf de controle hebt over de technische handelingen. Het kan zijn dat je in een kleine ruimte zit. Het kan zijn dat je met andere mensen opgesloten zit. En het kan natuurlijk ook zijn dat je bang bent voor aanslagen en dat soort dingen. Voel je al wat beter? Nou, nee, ik voel me niet <laughs> zo mee. Nee. Nee, ik vind het zelf ook altijd heel eng. Dus ik kan honderd redenen bedenken waarom je niet moet gaan vliegen. Maar niet, niet zo goed wat je er tegen kunt doen. Nou, ik was bijna zo ver dat ik het uh, af zou gaan zeggen. Maar ik denk, nou nee, dat uh, doe ik niet. Wat ga, je, wat ga je doen in Engeland? Nou, ik heb een tripje met een goede vriend van mij. En uh, nou, zijn zuster ligt daar begraven. Dus vandaar dat wij daarheen gaan. Dus dat is wat minder leuk. ja. Maar voor de rest uh, maken we er dan leuke. Uh, gaan we gewoon leuke dingen doen. Een uitje naar Engeland. Ja. En uh, het had het je niet in? van tevoren kunnen bedenken. dat je misschien beter met de trein had kunnen gaan? Of met de boot? Nou, nou dat, dat is een goede voor de <laughs> volgende keer. Ja. En heb je wel eerder gevlogen? Jawel. jawel. En uh, uh, vond je het toen ook al zo eng? Van tevoren wel. Ja. En toen ik erin zat, genoot ik eigenlijk alleen maar. Oh. Nou ja. Dan zit ik me te veel druk te maken. Ja, precies. Maar ja, Dus eigenlijk wil je niet weten hoe je over je vliegangst heen komt. Je wil weten hoe je de tijd totdat je gaat vliegen nog even doorkomt. Ik denk het. <laughs> hey, er zijn allemaal medicijnen voor, hè? Nou, ik heb, uh, ik heb al uh, pilletjes uh, achter de hand. Ah, oh, ja. Ja, ik deed het, vroeger slikte ik ook altijd uh, een iets slaap, uh, slaapgevends of iets rustgevends. Mm -hmm. Maar ja, als je eenmaal kinderen hebt, dan gaat dat niet meer. Hè? Want dan uh, lig je zelf te snurken terwijl je kinderen het hele vliegtuig bij elkaar schreeuwen. Ja, dat kan ook niet. Ja. Dus dat is, uh, dat, is, uh, dat is pittig. Dus ik, ik sluit me volledig bij je aan om uh, goede tips te horen tegen vliegangst. Ja. Ik, uh, ik roep op naar 0800-1121. En alle mensen die goede adviezen hebben... voor als je bang bent uh, in een vliegtuig. Nu bellen naar 0800-1121. Ik ga mijn best voor je doen, Douwe. Nou, dank je. En gewoon een beetje relaxen. Dat is het beste, denk ik. Relax, relax vliegen. Ik, volgens mij kun je dat. Weet je, weet je wat ik nog wil zeggen? Volgens nee. Mij... Nee, dat weet je niet. Nee, maar... maar dat ga je nu doen. Dus dan kom ja. ik er vanzelf achter. Ja. Ik denk dat ik van tevoren... Ik denk dat ik van tevoren te veel uh, bang ben. Uh. Dat denk ik ook. Maar ja. Als ik het doe, dan uh, valt het wel mee. Maar je moet dus de verbinding maken tussen dat je weet dat je je te druk maakt... en wat je eraan doet. Ja. 0800-1121. Ja. Blijf luisteren, Douwe. Hé, hey, bedankt. Vlieg ze. Oké. Okay. Dag, dag. Hoi. No more fear for... for Flying van Gary Brooker was dit en uh, je luistert naar Radio 1 en je wordt verzocht om te bellen naar 0800 1121 als je tips en trucs hebt tegen vliegenangst speciaal voor Douwe die naar Engeland gaat vliegen. En uh, verder dus als je weet hoe een vogeltje remt voordat hij een vogelhuisje binnenstort en als je weet hoe vaak het voorkomt dat er 53 weken in een jaar zitten, de vraag van Marja 0800 1121. Anne-Marie, nacht nacht. Zo, dan had je uh, beter kunnen doen voordat ik je in de uitzending haalde, hè? Ja. Even zo. Uh, <coughs> Ja, uh, ik, uh, ik had een vraag. En ja. dat is, er is altijd uh, op de radio de, de laatste jaren, zeg maar, uh, ook in de nacht, dat je altijd met zang hebt, er is nooit geen orkest meer... Uh, Vroeger had je nog wel eens een Montefani of de Shadows, ik, ik, ik geef me even een gooi. En uh, ik vraag me af hoe dat komt, waarom dat is. <kliek> dat, we, dat we bijna alleen nog maar gezongen nummers draaien? Ja, ja, ja we alleen maar gezongen nummers. Terwijl ja. het toch wel eens heel fijn is om eens naar iets anders te luisteren dan alleen die gezongen nummers. Hmm. Ook wat, uh, wat rustgevender. En uh, uh, dan, dan heb ik nog even een andere opmerking. Ja. Um, ik uh, heb jarenlang geluisterd naar uh, Hattie Lubbedink... die uh, voor de AFRO uh, dit programma presenteerde. Ja. En later op zaterdagavond uh, naar u uh, in het programma uh, met uw collega. Ja. En dat was dan niet dit programma wat u nu presenteert. Eerst even wel, maar daarna niet. Maar in ieder geval, en nu bent u daar... en ik wilde vragen waarom u eigenlijk uh, altijd begint met je... Ja. Waarom er geen u meer is ja. en dat vind ik wel een beetje jammer, want ik denk dat over het algemeen het meestal wel oudere luisteraars zijn die luisteren. Er zijn ook vaak mensen die niet kunnen slapen of uh, mm -hmm. nou ja, het leuk vinden om te luisteren. Het is trouwens een leuk programma moet ik zeggen, mm -hmm. ik Ben blij dat het weer terug is. Maar uh, ik vind het wel heel jammer dat, uh, dat het tegen iedereen maar je gezegd wordt je en jij en dan ja. denk ik ja, waarom is dat? Nou, daar ben ik wel een beetje met u eens. Er zit, er zit wel wat in. Ja, ik had er toevallig van de week nog een discussie met iemand over. Want uh, vooral nu uh, dit programma voor uh, Max wordt gemaakt... de Omroep voor, voor uh, Oudere Mensen... is het natuurlijk... het komt regelmatig voor dat ik mensen aan de telefoon heb... zit ik midden in een gesprek en dan zegt diegene... ja, want ik ben al in de tachtig. En dan zeg ik je en jij... wat natuurlijk aan de ene kant heel tegenstrijdig voelt... maar aan de andere kant uh, merk ik dat ik uh, uh, met de meeste mensen... Uh, dat u heel onnatuurlijk voelt en dat jij heel natuurlijk voelt in het gesprek. En ik ben ook zo bang dat het verschrikkelijk gaat irriteren als ik iedereen van tevoren eerst ga vragen, wilt u of wil, wil je jij genoemd worden? Ja, maar ik Dat denk... Mensen, de meeste mensen denken daar helemaal niet, niet eens echt over na. En mensen, als mensen zich aanmelden, als mensen bellen... dan komen ze altijd eerst even bij de redactie terecht. En als ze dan hun voornaam opgeven... dan ga ik al snel je en jij. En als mensen meneer uh, of mevrouw zeggen, dan ga ik u. Oh, dat is, ik heb nog helemaal nog nooit geen u. Want ik, ik, ik volg u al heel lang. Yeah. Ik heb nog nooit uh, geen u gehoord, hoor. Maar goed, uh, dat was in ieder geval een irritatie. Maar ik hoop dat mijn, uh, mijn oproep voor de mensen wat de muziek betreft, uh, ja. dat, dat een oplossing, tenminste een oplossing. <laughs> dat, dat mensen weten van waar komt het nou vandaan? Dat, ja. dat, dat er dus geen orkest meer uh, komt. Uh, of geen, uh, ja ik noem maar wat hoor, shadows. Of ja, ik kan even niet, niet, niet op de namen van, van de dingen komen. Mm -hmm. uh, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp het heel goed. Ik denk dat het ermee te maken heeft met de, de komst van Radio 4... waar natuurlijk gewoon heel veel uh, um, klassieke Klassiek. muziek wordt uitgezonden. Ja. Dus dat, je daarvoor, of dat u daarvoor heel goed bij een andere zender terecht kunt. En uh, wij draaien in dit programma naar thema. Dus we hebben nu dit gesprek gehad en dan draaien we iets wat verwijst naar klassiek. misschien met u te maken heeft en zegt u, uh, u, uh, u. Uh. Ja. Hé, hey, dat is doe een goeie. Maar, doe maar, is dat. Ja, nee, ja. die draaien ja, ja. nooit. Doe maar. Ja, dus dat ja. is het. Nee, nee, maar ik, ja. nee, ik, vind dat, ik vind dat op zich... Uh, dat, ik vind het heel leuk dat jullie dit doen hoor, zo met al die uh, dingetjes. Uh, de, uh, maar uh, het gaat gewoon in het algemeen, dat, ja. dat me dat zo opvalt. En ik denk, goh... Uh, ja, nee, maar dan kan ik heel makkelijk eigenlijk al meteen een antwoord op geven. Want um, uh, uh, op een zender als deze gaat het natuurlijk uh, over het algemeen om nieuws en sporten en de informatie die uh, mensen krijgen. Ja. En daartussendoor worden vooral uh, voor de rustpunten een, een muziek gedraaid. En dat is mainstream muziek zoals dat heet. Dus muziek zoals de meeste mensen dat heel makkelijk wegluisteren. En als je in de top 40 kijkt... De meest, uh, uh, meest gekochte muziek is muziek met zang. Ja. Dus eigenlijk is het, is het denk ik zo eenvoudig. En uh, voor, voor de wat uh, uh, gespecialiseerdere muziek. Dus uh, als je uh, van uh, concerten houdt en dergelijke... dan zijn er weer andere zenders voor. Ja, maar de Shadows noem ik geen concert. Nee, de Shadows zou op zich heel er goed ervoor, kunnen, bent, hoor. Of ja. een Dyer of... Uh... Uh, nou ja, Pink Floyd bijvoorbeeld. Maar uh, Dire Straits draai ik regelmatig. En Pink Floyd niet. Nee. Maar nee. het is net. Ja, ik. ik nee, maar ik, ik, ik, ik geef me zo even wat. Ik yeah. ik zo maar wat eventjes. G gewoon. Uh, maar als je zegt uh, uh, Dire Straits of Pink Floyd, dan is dat alweer. Dat, dat, is, dat zijn meestal. Ook geen instrumentale nummers. Dus, dus wat is nu. Precies ja, wat. Ja, ja, ja, ja ik, ik. Toevallig heb ik wel Pink Floyd, waar we wel. Ja, die, ja ze zijn die, maar, er wel. Maar, maar goed, ja. Maar, maar, nou ja, mijn, mijn uh, ding is. En het gaat niet alleen over jullie muziek, maar gewoon over het algemeen. Over de hele dag door. Want ik ben een heel uh, fanate uh, radio 1 luisteraar. Maar het ja. valt me gewoon zo op. En dan vind ik het zonde, denk ik, verdorie. Waarom niet gewoon? Vermijpen voor, voor voor de was van andere een keer ertussendoor of zo. Als het alleen maar. Uh, ja, moet er uh, uh, gezongen worden, weet je. En uh, ja, dat, dat vind ik wel een beetje jammer. Ja. Maar goed, uh, ik weet niet, misschien bellen daar andere mensen nog over. Misschien ook helemaal niet. Misschien nee. was het helemaal niet belangrijk. Nou ja, maar, ik denk het wel. Uh, ik denk dat heel veel mensen maken zich verschrikkelijk druk maken over altijd de muziek die te horen is. En ze, en, er zijn heel veel mensen uh, mee bezig. Maar voor mij is het heel simpel. Ik draai gewoon grotendeels... Uh, wat de meeste mensen het liefste horen en uh, wat blijkt uit, uh, uit de hitlijsten... dus de meest gekochte muziek, ja, dat zijn heel weinig instrumentale nummers. En dan ook nog op thema een instrumentaal nummer draaien. Dat is voor mij gewoon wel lastig. Ja, maar voor, ja. de de, voor de rest van de dag geldt dat denk ik ook een beetje... dat er geput wordt uit heel veel uh, mainstream. Dus door ja. heel veel mensen uh, gewaardeerde muziek. En dat zijn niet de gespecialiseerde dingen. Nee, nee, nee, ja. nee, nee, nee. Maar okay. zo af en toe een pareltje tussendoor, uh, dat, uh, dat, vind, dat vind ik ook altijd wel leuk, hoor. Gewoon ja. even heel wat anders. Nou ja, goed. Ik kan in ieder geval nu doe maar draaien. Dat, uh, dat lijkt me wel heel goed. Nou, dat, dat was eigenlijk <laughs> de bedoeling, maar ik heb ja. me bedacht, Annemarie. Ik ga speciaal voor u ga ik, uh, ga ik een stukje André Rieu doen. Oh, dat is heel mooi. Want dat en... komt wat minder voor, en dan hebben we dat toch maar mooi meegepikt vanaf. Nou, dat is hartstikke aardig. Oké. Okay. Okay. Nou, nou, vriendelijk bedankt. Oké, okay. ja, u ook. Dag, tot de volgende keer. 0800-1121. Het is meteen weer duidelijk hoor, want ik draai Carnaval de Venise van uh, André Rieu. En heel veel mensen vinden dat heel leuk, maar heel veel mensen vinden het ook echt heel stom. En dat is meteen een beetje het antwoord op de vraag van Annemarie... dat je toch geen mensen weg wil jagen, hè, zo midden in de nacht. Dus dat je probeert om muziek te draaien... waar ook de mensen die er niet van houden... in ieder geval nog wel makkelijk doorheen bijten. En dat is met uh, dit soort muziek vaak uh, persoonsgevoeliger... en dus moeilijker voor de mensen die het niet zo leuk vinden. Volgens mij is dat een beetje de uh, reden. In ieder geval zie ik op de chat mensen die het hartstikke leuk vinden... maar ook mensen die met de handen voor de oren zitten te uh, chatten nu. Dus uh, dat beantwoordt eigenlijk al een beetje de vraag van uh, Annemarie. Je kunt nog bellen naar 0800-1121... met je tips tegen vliegenangst voor douwen. En als je Marja's vraag kunt beantwoorden... Waarom er, of nee, waarom, hoe vaak er uh, uh, 53 weken in een jaar zitten. En als je dan toch zo'n rekenwonder bent... dan weet je vast ook hoe vaak je jarig bent op je geboortedag. 0800-1121. John, goeienacht. Dag, Astrid. Hallo. Dat was een heerlijk walsje... Ja, vond je het lekker? Nou, <laughs> Heb je he, gehup 1, 2, 3, te doen in de woonkamer? Ik ben er een beetje draaierig van geworden, maar <laughs> ik ga gewoon even zitten nu. Dat <laughs> okay. is misschien verstandig. Ja, ga even rustig zitten. Ja, dan kunnen we ons even op het uh, biologische probleem van het vogeltje werpen. Ja, weet jij hoe ja, die dat doet? Ja, dat kan ik hier dagelijks zien. Uh, ik, uh, ik ben een beetje een vogelaar. Ja. Geen duivenmelker hoor. Oh. Uh, ik hou uh, alleen voor wilde vogels. Die duiven die in een, een hokje zitten te wachten totdat ze weer weggebracht worden met een, uh, met een bus. Ja. Om dan naar huis te vliegen omdat ze hun geliefde graag weer willen zien. Dat vind ik al een beetje vreemd ja. Ja, nou, ik, ja, ik ook hoor. Maar er zijn zoveel mensen die het daar, die daar volledig niet mee eens zijn. Ja, dat is... Ja, dat is net zo'n strijd als uh, muziek, hè? Welke muziek mooi Ja, is. maar <laughs> ik, ik hoop altijd maar dat vogels het ook wel leuk vinden, weet je. Dat die zitten anders ook maar de hele dag op dezelfde plek. Dat ze het als een soort uitdaging zien. Van, goh, we gaan we nu weer naartoe? En uh, werden dat het me gewoon weer lukt om naar huis te vliegen? Ja. Dat, ze, ja. dat ze het leuk vinden? Mm -hmm. Goed. Ja, maar maar, goed, uh, hoe, maar... Hoe, hoe remt een vogeltje als die ja, een vogelhuisje binnenvliegt? Die... Ja. Nou, dat vogeltje is uh, prima uitgerust om te remmen daarvoor hebben ze een staart. Dat zie je dus uh, met de musjes, zie je dat ook. En met de koolmeesters die hij dus noemde, die op zo'n gaat afkomen. Die spreiden hun staart als ze vlakbij de plek zijn waar ze willen landen. Dan nou werkt hij dus, als een soort parachute dan? Nou, nou hij, hij remt gewoon zijn, zijn, zijn, zijn luchtweerstand af hè, door zijn staart naar beneden en te spreiden. Hij spreidt en hij doet zijn staart naar beneden. En zo'n vogeltje heeft... Het is geen vliegtuig, hè? Hij nee. heeft niet zoveel massa. Oh, nee. Het is maar vijf uh, gram, acht uh, gram. Ah, lief, en dat hè? En dan dat, dat, dat staat hij zo stil. <laughs> dus <laughs> dus hij, uh, hij, hij vliegt op dat gat af. En het is, zijn toch hele slimme diertjes, hoor. Voor zo'n klein, uh, klein beetje gewicht. Ja. Yeah. En nog minder hersenen. Ja. Maar ze weten toch allemaal heel goed te vliegen. Want ze weten precies hoe ze moeten stoppen. Ja. Dat hebben ze al vrij snel door. En dat, uh, hij remt dus vlak voordat hij bij het gaatje is. En dan het laatste stukje is hij net door het gaatje en dan staat hij stil. Maar dat zie je niet, want dan is hij binnen. Ja, want hij moet natuurlijk dan niet vergeten om zijn landingsgestel weer in te trekken als <laughs> ja, hij dat, dat ik... gaatje in vliegt. Ja, maar zo slim is hij dus wel. Ja. Hij doet zijn pootjes doet hij uit zo gauw hij door het gaatje is. En dan staat hij stil. Nou, ik vind het wel fijn om te horen, want ik heb toch een beetje het idee dat er kan meisjes met een soort... Echt, hij vliegt echt niet tegen het achterschot aan. Nee. Echt niet, Nee. Ik denk dat die, die, dat die diertjes met een constante hersenschudding rondlopen, had ik een beetje in het... In nee, nee, dat, dat, nee dat, de vogels die daar die ziek overlopen, die zijn daar speciaal voor uitgerust. Dus Pecht, die heeft een, een flexibele snavel, hè? die zit uh, elastisch opgehangen. Die hamert altijd op de boom, ja? ja. om gaatjes te maken waar insecten in zitten. Ja. Zo verzamelt hij zijn voedsel. Nou, daar zou hij dus een enorme hoofdpijn van krijgen als hij de hele dag aan het hamer is. Ja. Maar dat, uh, dat is heel goed opgelost. Die, uh, die snavel die vibreert gewoon naar voren en naar achteren met die, met die klapbeweging. Eerlijk dus hij waar? doet het niet in zijn kop. Oh. Uh, het is een soort flexibel snaveltje. Oh. Maar uh, dat is dus heel iets anders dan een staartje. Maar hij heeft het gewoon een, een, een soort ingebouwde... Eingebouwde uh, schokbreker, ja. Ja, een soort, schokbreker. soort klophamertje. Ja. Oh, ja. wat grappig. Nou, maar wat ik... Dat, wat, dat landingsgestel uh, wat jij dus noemde, dat, yeah. dat, dat is dus ook een prima timing wat zo'n vogeltje doet. Want als ja. je ziet, als een vogel aankomt vliegen, met volle vaart op een boom af, en dan gaat zijn staart naar beneden en spreidt hij hem uit, en dan landt hij precies op die tak. En op dat moment heeft hij zijn pootjes naar voren. En dan klemt hij ja. om het takje. Ja. Ja, dat, euh, doe het me maar eens na. Nee, ja. <laughs> ik heb zelf een kleine staart, dus dat schiet niet echt op. Ja, ja, ja. Nee, dank je wel voor deze okay, uitleg. Kom... En tot de volgende keer ik weer. Ik hoop dat de vragensteller uh, niet al uh, slaapt. Nee, dat zou vervelend zijn. Hè? Maar ja, ja. Ik, ik heb net gehoord dat je het gewoon allemaal morgen terug kunt luisteren. Dus dat komt wel ja. goed. Bedankt, hè. <laughs> Oké. Okay. Dag. Dag. Uh, Jack. Ja, absoluut. Uh, heeft John hiermee al het gras voor je voeten wegge? Uh, bijna, uit? bijna. Maar het er valt natuurlijk altijd iets toe te voegen. Ja, ja het, is, uh, het is niet alleen de staart. Daar had hij helemaal gelijk in. Hij spreidt die staart en die gooit hij in plaats van in de vliegrichting, dus horizontaal, gooit hij die staart naar beneden. Maar dat doet hij met de vleugeltjes ook. De, de penveertjes... <laughs> Dus de dikste veertjes van zijn, van zijn vleugeltjes... die spreidt hij ook en die draait hij ook naar beneden. Oh. Dus het is een combinatie van voor en achter. Verder vliegen ze altijd een beetje schuin omhoog aan. Dan door het afremmen schiet hij omhoog. En dan pakt hij zich in een reflexbeet met zijn, uh, zijn pootjes... en het lijkt alsof hij dan in een ene keer zo door het gaatje heen vliegt. Maar daar zit een fractie van een seconde tussen... die hij nodig heeft om zijn... Uh, om zijn uh, vleugeltjes in te trekken en, en op te vouwen, dat hij door dat kleine gaatje heen kan. Het is toch knap, hè? Ja, maar het mooiste hebben we nu de afgelopen dagen kunnen zien, oh. met, die, met dat mooie sneeuwdek wat we hadden. Je klinkt een als... beetje als een weerman nu, Jack. <laughs> nee hoor. Ik is <laughs> dat, dat niet zo. <laughs> Ik heb hier een foto van Jack uit Hardige Rijp en die heeft een foto gemaakt van het prachtige weerdek. Bedekt met een laagje sneeuw. Maar dat, is, dat ging je niet zeggen. Nee, we hebben. We hebben de, wat, nee, nee, nee, nee. wat hebben we de vogeltjes kunnen doen, zien doen in de sneeuw? Uh, nou, de, als een, een duif gaat landen, dan laat hij. In, in de sneeuw bedoel ik. Ja. Dan laat hij een hele mooie print na. Ik heb er wel eens naar staan kijken. En jammer genoeg had ik dan geen camera bij me. Uh, dan zie je vier, vijf vleugelslagen. Van vlak voor het moment dat hij de grond raakt. Maar die tekenen zich dan af in de sneeuw. Oh, mooi. En de staart idem dito krijg je een hele... Een, ja, ik zal eens kijken of ik er nog een foto van kan maken als het er nog in zit. Ja. Nou, uh... ik heb uh, 26 duiven op ons platje zitten. <laughs> dus ik zal eens, ik zal eens goed uh, kijken wat die doen bij het landen. Maar ik vraag me nog wel even af die vogeltjes die dan het vogelhuisje invliegen, hè? Ja. Die moeten dan ook op tijd alles weer uitzetten. Voor het vertrek bedoel je? Nou ja, nee, maar dan, dan vliegen ze door dat gaatje het huisje. in. Nee, nee, nee, ze vliegen er niet doorheen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ze houden zich vast met, met de pootjes. Ja, toch even zo'n en... tikje met die pootjes, hè? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, En dan schieten ze naar binnen. En dan binnen is het een kwestie van, uh, ja, zoals je een vogel overal wel eens een keer ergens overheen ziet hippen. Ja, dan hippen ze gewoon het huisje verder in. Ja, mooi. Maar ja. ik had eigenlijk ook nog een kleine vraag. Nou, daar zijn we voor, gelukkig. Vragen. Ja. Ja. Ik erger me um, aan het gebruik van... Ja, in dit geval bijna veel Engelse woorden in het Nederlands. Ja. Waar dan ineens geen Nederlands woord meer voor te vinden is. Nee. Men heeft het tegenwoordig te pas en te onpas over mediation. Ja. En wat is je beroep? Ja, hij, hij is mediator. Ja. Sorry, maar... Waarom moeten we nou, waar een correct Nederlands woord voor is, waarom moeten we dat nou uh, gaan verpasteren naar het Engels? Nou ja, omdat het zo lekker internationaal uh, functioneert. Ah. Als ik mediator op mijn visitekaartje heb staan, dan kan ik ook in uh, Engeland bijvoorbeeld mijn visitekaartje uitdelen. Ja, oké. Okay. In, in dat geval heb je gelijk, maar als je... Een, gewoon hier in de klei blijft, blijft hangen, <laughs> dan... Uh... Wil je dan voor het gewoon bemiddelaar noemen? Bem ja, ja, bemiddelaar. Hè? Als er nou geen Nederlands woord voor was, dan ja. zou ik zeggen, oké. Okay. Ja, zoals in het, in het computer gebeuren, dat daar soms geen Nederlandse woorden voor zijn. Dat is, dat is algemeen aanvaard. Hmm. Maar waar een goed Nederlands woord voor is, waarom moeten we dat nou verbasteren naar het Engels? Ik, ik, ik kan me daar... Ja druk over maken. Ja, soms ja. ernstig aan ergens. Ja, ik ben bang dat niemand daar het antwoord op weet. Want het is uh, zoiets uh, in uh, taal, die, uh, taal die zich ontwikkelt... en uh, waar we gewoon gezellig allemaal in meegaan. Maar misschien is er iemand die daar, uh, die daar toch wat zinnigs over kan melden... via 0800 1121 En dan heb ik mijn taak weer gedaan. Ik heb opgeroepen, Jack. Oké. Okay, of, of eigenlijk heet je dus gewoon Jack. Nee, gewoon j a -C k Jack. Dus dit is raar. Dus jij maakt je druk over de verengelsing van de Nederlandse taal en dan heet je zelf Jack. Ik noem je gewoon Jack. Ja, nee, maar ik heb, ik heb een jaar of zes in de Verenigde Staten gezeten. Ja, nee, zo kunnen we het allemaal wel uitleggen. Je heet gewoon Jack. nacht, Shak. Dag, Shak. Dag, Shak. <laughs> ja, 0800-1121. En de vraag over het vogeltje lijkt mij volledig beantwoord. Saw so you flying by Flash of turquoise blue I just had to try of Paradise, van Snowy White. 0800-1121 is het nummer in de studio. En je kunt bellen als je het antwoord weet op een vraag... of zelf rondloopt met een vraag die je graag voor wil leggen aan de Radio 1-luisteraar. Johan belde. Goeienacht, Johan. Goedemorgen Hallo, Goedemorgen Ja, <hums> ik had een vraag over een encyclopedie. Dan ik echt, sorry hoor, dat ik, nou ben je net mooi begonnen... en dan zou je in principe in één adem door kunnen je vraag kunnen stellen. Maar ik, ik ben toch nog een beetje in... Ik ben voor mezelf nog een beetje aan het sudderen uh, over de vraag van Annemarie. Ja. En die, die zegt dat ik, dat ik eigenlijk, en dat zou ook netjes zijn, u moet zeggen tegen mensen. Maar j, jij bent nu een mooi voorbeeld ja. van iemand, ik hoor één zin en ik vind je een jij. Ja, liefst wel. Ja, nou toch hè. Ja, we, maar... maar als jij u tegen mij zegt, ja. of u u tegen mij zegt, ja. dan ben ik gelijk 15 jaar ouder. Zo voelt het hè? Ja, absoluut. Maar ja, heel veel mensen zijn ook 15 jaar ouder. Ja, nou, laat ik misschien wel twintig jaar <laughs> ouder zijn. Maar, maar ik kan er mooi vannacht even, want het is toch, weet je, het is toch oud jaar, hè? volgend jaar doen we het allemaal weer beter en nieuwer en nog leuker. Nee, laat maar lekker, ik ben heel blij dat we van die gekke u-vorm af zijn. Maar hoeveel jaar ben jij dan? 58. Achten, ja, maar dan, dan ben je toch officieel voor mij wel een u? Nou, dankjewel, alsjeblieft niet. Nee, hè? Nou, de meiden die hier werken, de, en, de, en de stagiaires, en noem maar op, ja. nou, die zijn rond uh, 16, 17, 18. ja. Uh, ik geef ze al meteen de indruk dat ze gerust je en jij en jou tegen mij mogen zeggen. Ja, toch, hè? Ja, kom op. Maar het probleem is, mensen waar je... Mensen waar, wat doe je nu? Even wachten, even signaal stoppen. Ja. Gaat het alarm af in de fabriek? In de bakkerij. Gaan er nu, gaan nu, zijn alle krentenbollen nu mislukt? Nee, dat is nog niet eens mislukt. <laughs> nog Ho alles. Hoe gaat het met de oliebollenverkoop? Uh, die start, even kijken, uh, om half zes gaan ze de, de slag maken oh. en de eerste zullen rond uh, nou, ik denk ik 8 uur, half negen, kunnen ze uh, gaan bakken. En de, uh, die oliebollen van jou, dat zijn natuurlijk verse oliebollen zonder ja. conserveringsmiddelen en andere troep? Nee, dat zijn gewoon verse oliebollen. Dus die. tot wanneer zijn die nou lekker? Nou, eigenlijk moet je ze vers eten. Ja, hè? Maar heel erg veel mensen die, uh, ja, die halen ze hier. Ja. Een aantal eet ze vers op. En, ja. en ook een groep mensen die, die maken ze vanavond warm in, in, in, in, de in de oven op Magnetron. Maar hoe weet je dat? Vraag je dat aan iedereen? Zeg je van, goh, u koopt nu 16 oliebollen. Op welke warmte en wanneer gaat u ze op, ga jij ze opeten? Ja, daar hoef je niet te vragen. want Iedereen weet dat het best. Oh ja. Ik nee, maar het jij, zegt, jij zegt dat je, je weet dat sommige mensen meteen en andere mensen zitten, in de Magnetron. Dus blijkbaar heb je dat gevraagd. Ja, maar dat doen ze met zoveel. Een magnetron dat is een, een, een rotting in de keuken. En dan krijg je er niet meer uit. Oh, ik vind het geweldig. Nee, het is een rotting. Ik heb mijn, mijn kookpitjes helemaal niet meer nodig. Nee, dan uh, kom, moet je nog veel bijleren. Ja, dat absoluut. nog een lange weg te gaan. Dan, dan, dan zeg jij maar u tegen mij. Als je ja. zo nou, wat was uw vraag ook weer, Johan? <laughs> mijn vraag aan u is... <laughs> um, maar worden er nog encyclopedieën uitgegeven verkocht? Ah, dat is een goede vraag. Vroeger had je de winkeler Prins. Je had, ja. Uh, de Grote, meen ik. Ik heb zelf de La Rousse gekocht in 1977. Oh! Heb je een hele encyclopedie gekocht in 1977? Ja, nou, niet, niet, even kijken. Dat ging door. We hebben de eerste delen, de eerste vijf, zes delen, konden we gelijk aanschaffen. Ja. En toen uh, kwam er, geloof ik, elk twee of drie maanden kwam er een deel uit. Ja. En ik meen dat die in 1980 in compleet was. Echt waar? Maar je hebt je dus drie jaar over, over je encyclopedie ja. gedaan? Ja, dat was toen. Maar, maar hoe ging dat dan? Was het dan? Kwam er dan een moment dat je dacht van... nou, ik schaf eens de A tot en met D aan? Nee, er, er, er kwam een mannetje langs de deur. Ja, hè? Ja, zo ging dat. Ja. Zo ging dat in de jaren ja. 70. Meen 77. Wij zijn er 75 getrouwd in 77 Kwam er zo'n gastje langs de deur of dat wij een encyclopedie wilden kopen. En wat betaalde je dan zo ongeveer voor de A tot en met D? Daar heb ik zitten nadenken, maar ik meen dat we toen 175 gulden of 150 gulden per deel kwijt waren. Echt waar? Maar dan kun je nou vier laptops kopen voor die hele serie Ja. en dan twee iPads. Ja. Dus uh, daar, ja, dat ja. was toen. Ja, ongelooflijk. En dan, en dan, en dan, uh, dan ging je huishoudgeld naar een encyclopedie. En dan... Lek. Ja, dan werden je gewoon bij elkaar. Daar deed ik, ik denk, 2,5 jaar over. Maar ja, dan was het augustus uh, 1979. Ja. En dan dacht je van, goh, ik wil um, uh, fotosynthese opzoeken. Ja. En dan had je de F nog niet. Nee, dat klopt. Dat is ook wat. Ja, nou, maar, ja, maar toen, <laughs> toen hoefde het allemaal niet zo snel. Nou en, zijn er twee muisklikken en je weet precies waar fotosynthese is. Je, maar je had, ja precies, je kunt nu alles wikipedia, wikipedia maar... Wikipedia, ik zie er eens, uh, noem maar op. Maar heb je nooit halverwege gedacht van, ja, nu heb ik de A tot en met R? Ja. En, maar nu, ik, ik hoef de rest eigenlijk niet meer, want ik zoek nooit wat op. Nee, maar het was ook een sieraad in je boekenkast. Ja. En het is ook heel handig om uh, tafeltjes en zo op te zetten. Ook dat. Met een verjaardag. En, maar ik heb, toen ik die vraag heb gesteld, uh, een kwartiertje geleden, zat ik ja. het zo te, te realiseren. Ik denk dat die de laatste tien jaar niet open is geweest. Maar hij staat er nog wel, sieraad nog te zijn. Hij staat heel politicaal, uh, ja, heel prominent. Want wanneer komt het moment dat je denkt van, nou weet je... Nou, hij zal wel naar de Koninginnedag naar de, naar, de, naar, de, naar de markt, denk ik. Ja, en twitteren staat er niet in, hè? Natuurlijk niet. Dat bestond toen nog niet. En, um... Heel erg veel woorden staan er niet in. Nee, precies. Nee, dat is... Uh... Maar evengoed, ik, ik zou wel willen weten of dat ze of dat nog bestaan, überhaupt. Of, we, of er nog encyclopedieën gemaakt worden. Want we hebben toen nog in de jaren tachtig, ja. toen de, de, de serie compleet was, toen konden we supplementen kopen. ja. En die heb ik, ik meen van 2 tot en met 84 heb ik ook nog de supplementen. Geef jij ook nog eens een keer de supplementen? Ja, jij bent wel heel... Ja, jou, wel jou is echt alles aan te smeren, volgens mij. Nee, kan mijn, ik je misschien een Wikipedia abonnement uh, uh, verkopen, Johan? Ja, nou, dat heb ik nu, maar uh, toen, toen bestond dat allemaal nog niet. Oh. Het was... Ja, het, het, het, het, het stond goed in je boekenkast. Als je een encyclopedie had, dat weet ik wel. Ja, met supplementen. Met supplementen. Potverdorie. Met, tuurlijk. Nou. En de lagouste had helemaal een, een, een geweldige naam. Maar als je nu, stel je bent nu het uh, deel K tot en met M kwijt, ja. dan kun je dan nog een nieuw deel krijgen. Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet, of dat het überhaupt nog bestaat. Nee. Nou, ik, uh, er is ongetwijfeld iemand die het weet en die belt naar 0800-1121, Johan. Nou, dan wens ik u een geweldige uh, nacht. Ik wens u ook een uh, hele fijne nacht. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag. <laughs> Dag. Dag Johan. Blijf bellen, hè, naar 0800-1121 the book of love is long and boring no one can It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I, I, I, I, I love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 Pieter Peter Gabriel, The Book of Love. Ja, het is misschien een beetje iets te ho hoogdravende titel voor je encyclopedie, The Book of Love. Maar ik vond het toch. Uh, een, uh, ik vond het een mooie associatie. En als jij weet of er nog encyclopedieën worden uitgegeven, dan wil Johan heel graag het antwoord uh, horen. Dus bel naar 0800 1121. Uh, Dennis? Goeienacht, of goeiemorgen, wat moet ik eigenlijk zeggen? Uh, heb je geslapen, Dennis? Nee. Uh, dan is het nacht. Ja, nacht inderdaad, ja. ja. En uh, Dennis, ben... hoeveel jaar ben jij? Ik ben 27 jaar, ik ben een van de jongere luisteraars. Nou, het valt wel mee hoor. <laughs> nee, maar ik, ik doe een soort steekproef vannacht, of ik u of jij moet zeggen. Maar als je 27 oh. bent, dan mag ik jij zeggen toch? Je mag, je mag ervan maken wat je wilt. Oh, nou. Wilt u dan nu uh, vertellen waar u voor belde? Nee, zeg maar je dan. Hè. Ja, dat is toch gek? Ja. <laughs> nee, ik belde voor die meneer die voor vliegangst, heeft, die vliegangst. Heeft. Oh, Douwe, ja. Ja, want uh, even kijken, het zit er nu in twee... nog, nog in 2010. Ja. Maar in 2007 heb ik een noodlanding moeten maken. Oh. In Bodrum in Turkije. Met, uh, met mijn vriendin en mijn kind. En uh, dat wil ik nooit meer meemaken. Maar uh, sinds die tijd was ik echt gigantisch bang voor, uh, om in het vliegtuig te gaan. Maar elk jaar ging ik toch wel weer het vliegtuig in. Ja. En uh, uh, ja, ik heb eigenlijk de tip genomen om in het middenpad te zitten. En uh, waarom? Omdat ik dan, ik was heel erg gaaf van denk je: ja, jonge, jongen, jongen, namens nou het raampje, nou, je kent het denk ik misschien wel. Mm -hmm. En uh, dat heeft me eigenlijk een beetje over mijn angst heen geholpen door in het middenpad te gaan zitten. Omdat ik dan niet naar buiten kon kijken. En wat, ben ik, naar de, ik ben ook naar een uh, psycholoog geweest. Ja. Om te kijken van, joh, waar ligt het aan? En um, die adviseerde me ook om in het, in het gangpad te gaan zitten. En um, dat heeft mij gigantisch geholpen. Want er zat eigenlijk een verborgen hoogtevrees in mij. Ah, okay. En daar ja. kwam het op neer. Maar dat vind ik raar, want een verborgen hoogtevrees. Ja. dan word je inderdaad bang om te vliegen. Maar ja, je hebt ook een noodlanding meegemaakt. Dus dan, het lijkt ja. mij dat je dan ook gewoon een soort ingebakken angst hebt. dat er weer iets misgaat met zo'n vliegtuig. Nou ja, kijk, het, het was meer. Uh, wij moesten zeg maar van uh, naar huis doen naar Amsterdam. Ja. En uh, wij vlogen vanuit uh, Antalya naar Bodrum voor een tussenlanding. En het was gigantisch slecht weer. Het was in oktober, ja. begin oktober. En uh, wij zagen de, de flitsen eigenlijk al om ons heen, maar we stegen toch op. En op een gegeven moment was het weer in Bodrum zo slecht dat wij het moesten terugkeren naar Antoya. En uh, het weer had zich daar zo verplaatst dat we ook in Antoya niet meer mochten landen. En uh, toen bleef hij ruim een uur circuleren uh, oh. rond de omgeving... En uh, uh, op een gegeven moment werd er een, uh, een, ja, een, een passagier, die werd ook al niet lekker van de vlucht, want het was een gigantische turbulentie Hij ging van links naar rechts, niet normaal. En eh, nou, als jonge jongen ga je wel eens in de achtbaan, maar zelfs ik vond het gigantisch eng. Ja. Nou, uh, mijn vriendin uh, die begon te huilen, kinderen huilen. Uh, uh, het karretje waar een man, een stewardess of een steward door het gangpad heen rijdt, dat uh, werd van achter naar voren gereden, Dat zonder een stewardess natuurlijk. En dat ging zo door het gangpad heen waarbij de broodjes van dat ding afvielen. En dat uh, nou, was niet normaal en we hadden steeds een luchtzakking. Nou normaal heb je volgens mij, ja ik heb er niet heel veel verstand van natuurlijk, maar een luchtzakking van een paar honderd meter. Maar wij hadden een luchtzakking van anderhalve kilometer. Oh. En, ja, verschrikkelijk. Echt, ik heb toen, als, als, toen was ik 25, al staan huilen als een klein kind. Maar ik weet niet of dit nou allemaal helpt voor de vliegangst van Douwe? Ja, juist wel. oh want ik ga je zeggen, sinds ik op het middenpad zit, echt aan de kant... <lacht> ja, sinds ik aan de kant van het middenpad zit, heb ik echt werkelijk waar. En dat ligt niet. Nergens last van. Ja, maar ik, heb, ik, doe het, ik, doe het ook, ik ga sowieso nooit bij het raampje zitten, want ik vind het allemaal al doodeng. Maar ja. ik zit, als, ik, als ik geen pillen slik en als ik in een ja. slechte bui ben... En het allerergste vind ik als mensen gaan zeggen, nee, er kan niks gebeuren. Want zelfs als er drie motoren uitvallen, dan kunnen we nog op één motor, dan denk ik... Hoezo kunnen de motoren uitvallen? Kunnen de motoren, zijn de motoren uitgevallen? Dus ja. uh, dat is allemaal. Maar ik, ik ben echt in staat om. In, uh, je moet echt niet bij mij in een vliegtuig zitten, want ik ben echt in staat om bij zulke turbulentie te roepen: we storten neer! Weet je wel, zo'n ja, paniekzaai. Nou nee, maar het is. Um, uh, wat, wat ik heb, ik heb, uh, mijn moeder die heeft ook vliegangst. Ja. En die slikte kalmeringstabletjes, die haalde ja. dan bij de dokter. En dat wil nog wel eens helpen. Ja. Alleen, um, ik heb echt waar... En dat lig ik echt niet. Ik, als, zodra ik in het middenpad zat... Ja. Dan um, ging het beter. Uh, ja, ging het beter. Want je, je wordt afgeleid door de mensen die, eh, die aan de andere ja. kant zitten. Of een steward die langs loopt. Of een stewardess... Um, uh, ja, en hij moet naar Engeland, dus hij is er ook vrij snel. Dennis, ja. ik moet afronden, want het nieuws komt eraan. Maar heel erg bedankt voor je tip. Ja, graag gedaan, een hele prettige uitzending nog. Dankjewel, tot de volgende keer. Hè. Tot de volgende keer. Dag. Doe doe. Nou, nog meer tips voor Douwe vanwege zijn vliegangst. 0800 1121 en nieuwe vragen zijn ook van harte welkom. Tot zo.